Tussen de buien door geregeld zon, het wordt 18 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Drie files op de A15 Nijmegen richting Rotterdam... tussen Afrit-Leerdam en Gorkum, 7 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Gorkum... tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Lunette... 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht... tussen knooppunt Rijnsweert en Utrecht, 2 kilometer. Dit was de verkeersinformatie.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 Langs de lijn, met Roland Boot. Goedenavond, welkom bij aflevering 9721 Met maar liefst vier voetbalwedstrijden op de zaterdagavond. RKC begon sterk aan de competitie. Hij heeft al vier punten, onder andere door winst op Roda. Uit nog wel. In tegenstelling tot NAC, dat begon een stuk minder. Eén gelijkspelletje vorige week tegen Groningen. Hoe gaat RKC NAC tot nu toe, me niet Ja. Het staat gewoon 1-0 voor de ploeg van trainer Ruud Brood voor RKC Waalwijk. Een kleine 20 minuten op de klok in een toch wel zonnig stadion in Waalwijk. En de doelpuntenmaker te maken heet Evander Snow. Staat in de basis na een goede invalbeurt vorige week. Voor het eerst in lange tijd dat de auto Ajax vanaf de aftrap mag beginnen. Een combinatie op meter of veertig van de goal af van Nac Breda. Jelle ten Rauwelaar staat daar onder de lat. Het ging snel, maar het lag wel heel erg open. De inspeelpaas kwam van Castellion. Braber kaatste. Castellion wilde eigenlijk de bal terug en is eentje af op de goal. Maar het werd een bal op snow. Die achter hem stond ging richting die goal van ten Rauwelaar. Ronde prima af. En LKC dus op voorsprong tegen de buren uit Breda, tegen Nac. Kwart voor acht, twee wedstrijden. Twente, de koploper tegen VVV. En NEC tegen Herakles En om kwart voor negen is er Utrecht tegen Roda JC. Verder vanavond beachvolleybal. Halve finales bij de mannen. We hebben aandacht natuurlijk voor de wereldkampioenschappen judo. De wereldkampioenschappen atletiek. Het Europees kampioenschap hockey. En de Vuelta, oftewel de Ronde van Spanje. Langs de lijn is er op zaterdagavond tot 11 uur met sport en muziek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 Jackie Wilson said van Dexy's Midnight Runners. LKC speelt fris en fruitig, vertelde een verslaggever een paar weken geleden. Ragnar, hoe is dat vanavond? Dat klopt wel. Het is allemaal fris van de lever. 1-0 tegen Nac Breda. Precies halverwege de eerste helft. Er zit ook wel zelfbewustzijn in de ploeg. Bijvoorbeeld bij Castellion. Een man die al een aantal keren heeft kunnen schieten. Zich knap vrijdraaide een minuut of wat geleden. Op een meter of 18 van de goal eigenlijk en voor. Zo'n schot ging 4 meter naast. Maar dat zei iets over Castellion. Maar toch ook iets over de manier van verdedigen van Nac. De manier van spelen van Nac. is namelijk allemaal wat afwachtend. En er zit weinig initiatief in de ploeg bij het aftal van John Karelse. Balbezit bij Van Peppen. Vorige week een mooie goal ter hoogte van de middenlijn. Raakt hij de bal kwijt bij RKC. En dus is Kolk nu vertrokken aan de rechterkant van het veld. Kolk met snelheid. Heeft een paas in huis. Richting achterin bij Nacbreda Leurling. Maar dan is er al gefloten voor buitenspel. Komt zoet bovendien zijn doel uit de doelman van RKC. En zijn redding is goed. Maar er is op dat moment dus al gefloten voor buitenspel. En ook daar Amoa nog in de buurt. Maar de bal ging aan hem voorbij. Amoa stond buitenspel. En misschien geldt dat ook wel voor Leurling. Allemaal zelfs in tweede instantie niet helemaal goed te beoordelen. Zo'n moment hebben we ook een keer gezien aan de andere kant van het veld. Dat was de goal. Want zelfs daar was het link. Aan het einde van de rit ging het feesten dus wel door voor LKC Waalwijk. Dat de bal achterin rondspeelt. Zoet op zijn vijfmeterlijn. De keeper levert in bij Donny Gorten. De verdediger van Nak Breda. ...staat halverwege de rkc half Lurling als Gorter is doorgelopen en de bal van Lurling lijkt oké. Okay. Bij de cornervlag ineens de voorzet van Gorter. Dat kan hij wel. Heeft een goede traptechniek. Bal gaat het strafschopgebied weer uit aan de andere kant van het veld. Kolk dan nog. Kolk met een bal die valt op het dak van de goal. Een soort omhaal. Niet helemaal misschien, maar wel knap gedaan van Santi Kolk. Speelde vorig jaar in Duitsland. Terug in Nederland. En dit is eigenlijk zijn eerste spannende moment... ...van deze competitie. In de buurt van een doelpunt, maar de bal gaat een halve meter over het doel heen van RKC. RKC op voorsprong tegen NAC Breda in Waalwijk. Beachvolleyball in Scheveningen met een Nederlands koppel Nummerdoor en schuil in de halve finales. Hoe doen ze dit? Luister, eens. Ze doen het uitstekend op dit moment. Het is 8-4 voor schuil en Nummerdoor tegen de Tsjechische koppel Petr Bennes en Premisil Kubala... De twee teams die lijken een beetje op elkaar. Schuil en Nummerdoor natuurlijk ook al ervaren. Richard Schuil is 38. Rein de Nummerdoor is 34. En uh, ze zijn allebei aan de lengte. Zo tegen de twee meter. Richard Schuil er iets overheen. En het Tsjechische team, dat lijkt daarop. Uh, we hebben het over Bennes, die is 36. Kubala, die is 37. En ook allebei uh, goed, goed in de twee meter. Maar uh, Schuil en Nummerdoor zijn een stuk succesvoller dan het Tsjechische duo. Als je kijkt naar de erenlijst die het Nederlandse duo heeft verzameld. In de loop der jaren staan er toch al flink wat Europese titels en ook World Tour titels op. De Tsjechen daarentegen die spelen hun eerste halve finale in een internationaal toernooi. Zullen dus nog een boel moeten wennen. Stel een nummer door die spelen de eerste halve finale van dit seizoen. Ze hebben een redelijk seizoen gedraaid maar kwamen nooit verder dan de kwart finales. Schel zei eerder tegen mij, ja, dat hoefde ook niet per se. Ons enige doel dit seizoen was om genoeg punten voor de wereldranglijst bij elkaar te halen. Zodat we ons kwalificeren voor de Olympische Spelen. Nou, dat is op dit toernooi gelukt. Met het behalen van de halve finale hebben ze zoveel punten voor de wereldranglijst. Dat ze zo goed als zeker zijn voor een plekje in Londen volgend jaar. Maar een bonus zou natuurlijk kunnen zijn een overwinning op eigen bodem in de World Tour. De eerste overwinning van dit seizoen zouden moeten. En dan staan alleen Kubala... En en Benners nog in de weg voor een plek in de finale. 9-4 in het voordeel van nummer Schouw in de eerste set. Dan de wereldkampioenschappen atletiek in Daegu in Zuid-Korea. Die zijn begonnen. En op de eerste dag al meteen enkele Nederlanders. En die houdt kamp weet welke. Om te beginnen Monique Janssen. Zij plaatste zich niet voor de finale discuswerpen bij de vrouwen. Want zij werd zeventiende En daar gaan alleen de beste 12 door naar de finale. Zij mag dus wat dat betreft naar huis, maar dat geldt niet voor Bram Som... want hij werd derde in de serie 800 meter. Morgen halve finale was minstens wat hij moest halen, maar misschien zit een finaleplaats er wel in. Alhoewel, die halve finale wordt een hele zware. Datzelfde geldt voor Churendi Martina. 10-32, derde in zijn serie op de 100 meter. Ook hij naar de halve finale en misschien wel naar de finale. Waar Hussein Bolt, er waren wat twijfels. Was hij wel snel? Was hij in vorm? Nou, hij is snel en hij is in vorm, want met overmacht en weinig inspanning liep hij gewoon even 10-10. De snelste man die zeker, dat mag ik bijna wel zeggen, goud gaat halen. Of er moeten enge dingen gebeuren met blessures. Bij de meerkamp hebben we twee Nederlandse atleten. Elko Sint-Nicolaas en Ingmar Vos. Allebei na drie onderdelen stonden ze op de zevende plaats. Ongelooflijk met hetzelfde aantal punten. Maar helaas, helaas, Ingmar Vos moest zich terugtrekken. Een blessure in de lies maakte verder lopen en gooien en springen niet mogelijk voor de atleet. Elke Sint-Nicolaas kon wel verder, stond na vier onderdelen dertiende... en halverwege de meerkamp staat hij op de elfde plaats. Morgen, zijn betere tweede dag, kan hij goed klimmen en dat gaat hij ook zeker doen. En dan, de eerste medailles, die waren allemaal voor Kenia. Zowel op de marathon als de tien kilometer bij de vrouwen... haalden de Keniaanse vrouwen 1, 2 en 3. Opvallend, Edna Kiplagat uit Kenia op de marathon. Ze struikelde, viel vlak voor de finish, een paar kilometer daarvoor, en werd ingehaald. Maar toch, op karakter, heeft ze toch de eerste plaats gehaald. De eerste medailles dus allemaal voor Kenia. Zowel op de 10 kilometer als op de marathon. Ik snak naar adem, bel je en ik zeg ik boek een vlucht. Weg uit Nederland, ben klaar met die uit de hand gelopen klucht.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 Ik in de ochtend en ik besef maar dat er niets is dat ik mis. En dan raak ik zomaar van de wijs wanneer ik denk aan de wilde wolkenlucht in Holland licht Noordzeekust En ik wil terug.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 je houdt van mij en ik hou me vast aan de herinnering. Aan nou vanavond een gedachten dwalen af. En dan raak ik zomaar van mijn stuk. Wanneer ik denk. Van Dik wil weg uit Nederland. We gaan verder met buitenlands voetbal. Keizerslauteren verloor Dik van Bayern München 0-3. Gomez maakte er drie, maar miste er ook nog eentje. Uit een strafschop scoorde die niet namelijk. Hoffenheim werden Bremen 1-2. HSV Köln 3-4. Nuremberg-Augsburg 1-0. En Freiburg versloeg Wolfsburg met 3-0. Het is bijna rust bij Bayer Leverkusen tegen Borussia Dortmund. En daar is nog niet gescoord. 0-0 dus. Bayern München en Weerder gaan samen met 9 uit 4 aan kop... gevolgd door Mönchengladbach en Hannover. Die hebben er 7, maar dan uit 3. En Schalke en Dortmund en Mainz hebben er 6, ook uit 3. In Engeland won Chelsea met 3-1 van Norwich City. Blackburn Rovers Everton 0-1. De Rovers missen 2 strafschoppen. In blessuretijd scoort Everton uit een penalty. Everton dus wel. Aston Villa, Wolverhampton 0-0. Wigan Athletic, Queen's Park Rangers 2-0. En Swansea City... Tegen Sunderland. Vorm kreeg weer geen doelpunt tegen. Maar het bleef gewoon 0-0. Het is uh, rust bij Liverpool tegen Bolton Wanderers. En Liverpool staat daar met 1-0 voor. Chelsea en Wolverhampton gaan met 7 uit 3 aan kop. Gevolgd door Manchester City en Manchester United. Die hebben er 6, maar dan uit 2. En dan nog België. Om 6 uur is daar begonnen. Racing Genk, de huidige uh, kampioen. Tegen KV Mechelen. En ook daar is het nog 0-0. Ragh daar niet mee. Hij zag wel al een doelpunt. RKC op voorsprong tegen NAC Breda. Twaalf minuutjes nog tot aan de pauze in Waalwijk. En NAC Breda meldt zich eindelijk wat meer in de wedstrijd. In de as van het veld nu. Met Bottegin die leidt balverliezen. Misschien kan RKC wel weg met ten voorde. Die luiks de basis ter hoogte van de middenlijn. Ten voorde gaat lopen, ziet Castellion aan de linkerkant. Een meter of twintig van de goal. Kan die schieten? Nee, terug naar de punt van het strafschopgebied. Aan de rechterkant, waar ten voorde nog staat. En dan in de as van het veld die Vendus Snow. En zo probeert RKC Waalwijk NAC wel vast te zetten. Maar is de verrassing wel uit de aanval weg. En bovendien kan Nak rechts achterin overnemen. Inmiddels met Schilder. Hij staat nog altijd op het middenveld. Weer aan de linkerkant. Speelde vorige week aan de rechterkant. Is een plekje vrijgekomen voor Bonavacia. Omdat Zonneveld vorige week overigens erg zwak in het elftal van Nak Breda in die wedstrijd tegen Groningen 2-2. Omdat Zonneveld geen hele wedstrijd zou kunnen spelen vandaag. Al is over de zijlijn gegaan en dat biedt de kans om te vertellen over een geweldige knal vanaf de rechterkant. Een minuut of twee geleden de knal van ja de onderkant van de lat vanaf een meter of 16, schuin voor de goal. Vanaf dus de rechterflank. En die bal komt dan voor de goal. Stuit het nog terug. Maar die is zo verschrikkelijk hard. Dat Amoa niet eens de kans krijgt om hem van dichtbij binnen te koppen. Achter de doelman van RKC. Jeroen Zoet. En dus bleef die 1-0 stand op het bord staan. En dat is het dus nog steeds. Aanwijzing aan de zijkant van Ruud Brood. Die toch verrast zal zijn door het optreden van zijn ploeg zo in het begin van deze competitie. Vier punten op zak en wie weet komt daar vanavond wel gewoon weer wat bij. Braber met de bal ergens in de hoek van het veld aan de rechterkant. Helemaal diep op de helft van Nakbreda. Breda. Bal wordt nog even aangeraakt door Luix, gaat over de zijlijn. En dus mag er worden gegooid door de ploeg uit Waalwijk. Bal komt voor de goal. Daar wordt hij weggehaald, opgepakt op de punt van het strafstopgebied door Snow die echt wel toevoegt aan deze ploeg, uh, overzicht heeft en zeker is aan de bal. En bovendien krijgt hij van Nac Breda op het, op het uh, middenveld... ook wel regelmatig de ruimte om te spelen, om te pasen. Bal is teruggegaan naar Zoet, naar Van Peppe, ter hoogte van de middenlijn. LKC heeft de bal op 10 minuten voor de pauze. Thuis tegen Nac Breda is het 1-0, de goal gezien van Evander Snow in de 1e minuut. Schuilen nummer door stonden uh, behoorlijk voor in de set tegen de beide Tsjechen. Hoe is het nu, Lars Geerts? Ja, dat staan ze nog steeds. Hoor, oh, Ze hebben setpoints, om precies te zijn, ze hebben zes setpoints. Hoewel, op dit moment leveren ze er eentje in. Het is 20-15 in het voordeel van Schuil en Numedor. En dat komt vooral omdat Richard Schuil uitstekend in vorm is. Dit hele toernooi eigenlijk al, vooral zijn service, is een machtig wapen. Doet het af en toe met meer dan 90 kilometer per uur. Daar hebben ook de Tsjechen geen antwoord op. Net zoals eerdere teams uit onder andere uh, Brazilië en Italië daar geen antwoord op hadden. Nu dan, komt, wordt dat setpunt binnengeslagen. Jawel hoor, en natuurlijk, Rianos... Richard Schuil wacht niet eens op de setup, Ziet dat het uh, veld ruim open ligt. En dan slaat de bal keihard naar beneden. De eerste set voor de Nederlanders is binnen de eerste stap. Wellicht op weg naar een finale plaats. Net zoals in 2009 toen ze dit toernooi wonnen. Het wordt 21-15 in de eerste set. We gaan het hebben over de ronde van Spanje. De streep vandaag in San Lorenzo de El Escorial. etappe een steile slotklim. En Joris van den Berg voorspelde de hele middag dat uh, Rodriguez zou winnen. En dus, je hebt gelijk. Dat was niet zo moeilijk, daar ben ik niet zo heel trots op. Maar ja, hij, hij moest het wel doen. Hij moet dat doen in deze ronde van Spanje. Rodriguez dus, eh, niet gelijk heb ik, maar Rodriguez op aankomstenberg op. En met name die heel stijlen moet die tijd blijven winnen op de mannen die een betere tijdrit rijden dan hij. Want maandag zijn ze aan de beurt met de tijdrit in Salamanca. En wie heeft hij echt goed achter zich gelaten dan vandaag? Nou, Het viel mij op dat Nibali niet zo heel goed was. Het, was, het, het is ook alles bij elkaar maar een, een klein verschil. Het was het wel weer een rit van 173 kilometer... Drie klimmetjes erin van de eerste en tweede categorie. Maar het ging allemaal om die slotfase. En daarom is een verschil naar Nibali van 32 seconden heel veel. Maar eigenlijk is het ook maar heel weinig. Maar het mooie van die ronde van Spanje is... hij pakt wel 20 seconden bonificatie erbij, Rodriguez, met zijn winst. Dus Nibali niet goed. Die kwam tegelijk met Kruiswijk over de finish als 23 e En wel goed. Twee Scarponi op negen seconden van die Spanjaard. Drie heel knap. Hij perste er nog een sprintje uit, Bouke Mollema. En uh, vier, Jurgen van der Broek, de Belg... die ook altijd een rol blijft meespelen hier in het klassement. En wat betekent het voor de klassering van Mollema? Mollema is naar acht geklommen. Hij staat nu op 59 seconden van Joaquin Rodriguez. Uh, die staat nu eerst. Die nam de leidersrui over van Chavanel. Ook dat was geen verrassing. Chavanel is een allrounder en geen klimmer. Uh, de ploegroot van de Rodri Rodriguez staat tweede, Moreno. Dat is een heel gevaarlijk wapen natuurlijk. Al is Moreno niet iemand voor een grote rollen van drie weken. Drie, voegelsang. Verrassend sterke Deen, 4, Nibali, toch nog altijd op drie kwart minuut. En Scarponi staat op 5. En morgen gaat het gewoon verder met een aankomstbergen op La Covatilla. Dat is niet zo heel stijl, maar wel weer een lange klim. Ja, ja. Um, nog even Wout Poels, die viel nog wat aan in de finale. Uh, waar is hij uiteindelijk geëindigd? Hij is als uh, zeventiende binnengekomen. Ik denk dat hij enigszins zijn eigen glaas heeft ingegooid met die aanval. Ja, op 10 kilometer Is overschat? Ik denk dat hij gewoon heel goede benen heeft en dat hij dat heel graag een keer wil laten zien en dat hij zich gewoon niet kon inhouden. Ja, het is een beetje zonde, maar wat verspeelt hij ermee? Hij zal er 15 seconden mee verspeeld hebben. Hij werd nu 17 op 23 seconden en dat is nog steeds erg goed. En als ik jou goed begrijp, kunnen we morgen ook opnieuw geen heel grote verschillen verwachten. Ja, dat zou dus wel kunnen, omdat het een veel langere klim is, maar het is weer niet zo heel stijl. Morgen is echt gewoon een aankomstberg op, maar minder zwaar qua uh, moeilijkheidsgraad dan die van vandaag. Oké, okay, bedankt Joris.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 It's Men van Gary Hallamol. Roemenië en Nederland is geëindigd in 1-3. Dan heb ik het over volleybal en herenvolleybal. En dat is een wedstrijd die uh, ja, uh, pre kwalificatie OS staat erbij, 2012. Je kan je dus nog uh, als Nederlands team uh, plaatsen voor de Olympische Spelen Geert. Maar dan moet je, uh, ik weet niet wat voor weg nog afleggen na deze overwinning. Ja, dit is de, de absolute bodem van de kwalificatie voor de mannen. Zo, zo moet je het eigenlijk zien. Uh, normaal gesproken zijn er drie rondes waarin je kunt kwalificeren. Uh, uh, Nederland begint dus in ronde nummer drie, dan ga je naar ronde nummer twee en dan naar ronde nummer één. Er zijn bepaalde landen die direct instromen in ronde twee en bepaalde landen die direct instromen in ronde één. Maar Nederland moet helemaal op het laatste treetje beginnen en dat is deze pre Eliminatiekwalificatie, zo, zo heet het officieel. Het is ja, af en toe van de gekken. Nee, wat er gebeurt is als Nederland thuis ook van Roemenië wint, dan uh, kwalificeren ze zich voor het pre-olympisch kwalificatietoernooi. Dat is zogeheten, uh, laten we zeggen, de ronde 2. Als je daar bij de eerste twee eindigt, dan mag je naar het officiële Olympisch kwalificatietoernooi. En als je die wint, dan ben je gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Dat is de moeilijkste weg die je kunt afleggen. En Nederland is zojuist aan de eerste ronde daarvan begonnen. Oké, okay, en die muziek op de achtergrond bij jou, dat is omdat het erg gezellig is daar in Scheveningen. Ja, de mensen hier die hebben het naar hun zin. En vooral ook omdat het niet meer regent. Dat heeft het de hele dag gedaan. Het was echt verschrikkelijk. Weer, regen, wind. Uh, we hebben een aantal keren gezien dat wedstrijden uitgesteld moesten worden omdat het onweerde. Uh, dan mag er officieel volgens de regels niet meer gespeeld worden. Maar nu hangt er een het zonnetje. De wind is wat gaan liggen. De temperatuur niet echt aangenaam maar uit te houden. En het spel, ja dat is verwarmend. Want als je kijkt wat er eind de nummer door Richard Schuil op dit moment op de mat leggen, Dat is de top van het internationale beachvolleybal. 10-5 staat het in de tweede set. Richard Schuil en Rijn de Nummerdoor hebben de eerste al gewonnen. En ze spelen nog steeds uitstekend. Ze uh, zijn goed op elkaar ingespeeld. Ik ben vooral onder de indruk van Richard Schuil. Dat zei ik eerder al. Maar wat uh, misschien wat minder opvalt of misschien wat minder zichtbaar is. Maar wel heel erg goed is het veldspel van Rijn de Nummerdoor. Als je ziet hoe hij positie kiest. Het veld is 8 bij 8. Je bent maar met zijn tweeën. Er is natuurlijk veel veld om te coveren. Maar hij doorziet het spel zo dat hij op de juiste plek staat om een bal die over het net komt voeren op te vangen. En die verdedigende kwaliteiten, daar is hij, hij absoluut één van de beste in de wereld in. 11-6 inmiddels de stand nummer door een schuil, wellicht op weg naar hun eerste finale dit seizoen op de World Tour. Ja, en dan uh, de slotfase van de eerste helft. RKC Nak, racht er niet mee. Het was echt de slotfase waarom de extra tijd loopt. 1 minuutje de 46e minuut. RKC Nak is 1-0 de goal dus van de Snow in de 11e minuut. Nak wat weggezakt in de wedstrijd. En, uh, of RKC wat weggezakt. Nak was de bovenliggende partij zo de afgelopen tien minuten. Met name Donny Gorter bij de Bredanaars aan de linkerkant kreeg ruimte om voorzetten te geven. Daar liepen mensen vervolgens niet tegenaan. Amoa en Kolk een keer gezien allebei de lucht in. Maar ze konden die bal van Gorter vanaf de linkerkant toch niet op het hoofd krijgen. Bonaventia nu op de helft van Nak. Halverwege de helft van Nak aan de rechterkant met een onderschepping. En misschien kan Kolk dan weg. Speelt de bal vooruit, wordt opgepakt door Drost. Ingeleverd op het middenveld bij Ramos, die even door is geschoven. Dan in de middencirkel Castellon raakt de bal kwijt. En dan toch de overname van Nac Breda. En dan hoeft het even niet meer, zet scheidsrechter Pieter Vink. De ruststand bij LKC, Nak is 1-0. Zoals gezegd, Snow de doelpunten maken, goede combinatie. En na een mat en zwak begin heeft Nak zich wel in de wedstrijd gespeeld. Hij heeft ook zeker de mogelijkheden gekregen. Die bal aan de onderkant van de lat gezien van Bonifacia. Die ballen gezien vanaf de zijkant aan de linkerkant met Gorter. Maar je moet af en toe ook wat geluk hebben. RKC op voorsprong bij de rust tegen Nak. Van en Sol met hoepla, was dat. Vandaag was in Parijs alweer de laatste dag van de wereldkampioenschap judo. Althans, voor Nederland, want morgen is er nog wel de wereldstrijd tussen de landenteams. Maar daar doet Nederland niet aan mee. Twee zilveren en één bronzen medaille, dat was de Nederlandse oogst tot en met gisteren. En daar had er vandaag zomaar eentje bij kunnen komen. Want niet alleen drie Nederlandse zwaargewichten, maar ook Henk Grol op de mat. En dan zit een plak er wel in, maar het liep allemaal anders. Tja, vandaag was in Parijs een dag om snel te vergeten, als het om Nederland gaat tenminste. Ja, kutpartij. Dat is de stem van Henk Grol, nog niet zo lang geleden, een garantie voor een medaille. Ja, het ging een beetje fout worden toen hij we zaai tegenkreeg. Dus dat was dom, maar ik had het gewoon niet moeten inzetten Hij we helemaal niks, alleen maar terugsturen. Maar je pakt hier goed? Ja, saai terug was misschien wel punt. Geef ik hem nog een Jukko en die haalt ze weg, ik weet ook niet waarom. Vond je hem terecht, Jukko?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 Was ook acht minuutjes. Klaar. Voor Uilenhoed duurt dit WK slechts één partij en daar had ze niet echt rekening mee gehouden. Nee, dat is geen seconde in omgekomen. En nu? Ah, balen, verwerken weer, uh, evolueren en doorpakken richting de World Cups die gaan komen. Maar Uilenhoed blijft het versier dus op de toekomst gericht houden. Maar er is wel werk aan de winkel. Ja, toen lag ik in één keer houtgreep, kwam ik niet meer uit. Dat was het lot van zwaargewicht Grim Fuisters in zijn tweede partij van vandaag... nadat hij in de eerste partij de wereldkampioen in de openklasse van vorig jaar had uitgeschakeld. Ja, dat ging gewoon goed. Ik had me aan het plannetje gehouden. Wat was het plan? Ja, eh, niet, niet vallen. Ja. Nee, ik moest de een bepaalde manier vastpakken. Dat lukte goed. Eerst op de borst en daarna naar de mouw en, eh, en niet vallen. Wanneer nee. had jij ook echt tijdens de partij het gevoel van, ah, het zit er wel in? Ja, het ging gewoon goed. Bouwde rustig op en hou uh, twee strafjes. Sta je voor. Ja, het ging gewoon goed dat. Ben je daar misschien wat opportunistisch van geworden in die tweede partij? Nee, helemaal niet. Ik, wist, ik weet gewoon wie iedereen is. en uh, Ik weet eigenlijk precies hoe ik moet judo. Maar uh, je ziet het, soms doe ik het niet. En in diezelfde klasse als Vuistes onderging debutant Luc Verbij hetzelfde lot. Ook hij treft in partij 1 een favoriet. Ja, dat ging heel goed. Wat was je plan? Ja, het plan was gewoon eerst uit te razen. En dan na drie minuten dan werd hij ook, ook vermoeid. En dan kijken of je kans zag. En, en vooral wachten tot hij buiten omkomen en dan overnemen. En dat gebeurde ook. Zijn tweede partij wint voorbij van de Israëliërs zo hard. Maar ook voor hem stopt een ronde later dit WK. Uh, rondje verder had je nog voor de herkant zien kunnen gaan. Is dat extra zuur? Ja, misschien wel. Zeker omdat je weet dat ja, je kan hem wel kan hebben. Tja, en dan zul je als bondscoach van de mannen, Maarten Arends, de balans maar moeten opmaken na deze week. Nou ja, ik, ik mis één medaille hier, weet je. Daar, daar ben ik zuur van, weet je. Ik ben hartstikke blij, maar achteraf zeg ik wat twee medailles moeten halen. En uh, ik heb er maar één, dus ik ben absoluut niet te vrij. Het was een WK, dat staat op zichzelf, heb je altijd uh, gezegd. Het was ook een meetpunt toch, uh, richting een ander evenement. Hoe, hoe, hoe zit je daar nu in? Nou ja, het ja, is een meetpunt. Je kan punten halen voor de... Nou, je kan kijken hoe je ervoor staat. Nou, ja, en ik denk dat we in alle gewichten nog uh, allemaal wat beter moeten. En het uh, werkstap ze in ieder geval super gehaald. En, uh, en de rest uh, moet allemaal bij. Dat is een hoop werk uh, ook voor de technische staf nog. Nou ja, voornamelijk voor mij. Hè. Dus uh, ja, dat is een hoop werkt. En dat zei de bondscoach Maarten Arends. Een beetje somber, want met zijn mannen haalde die slechts één zilveren plak... in de persoon van Dex Elmond in de klasse tot 73 kilogram. Maar alleen Van Une, bondscoach van de vrouwen... kan iets tevredener terugkijken op de afgelopen week. Van haar ploeg behaalden Annika van Emden en Edith Bos... respectievelijk brons en zilver. Uh, brons, zilver, goud, het zit er nog allemaal in... voor de mannen van uh, Nummerdoor en Schouw. Inderdaad, uh, alleen zullen ze dan wel iets scherper moeten spelen dan ze de afgelopen vijf minuten hebben gedaan. Want ze hadden vijf punten voorsprong in de tweede set, 15-10. Maar inmiddels is het 19-18. En Schuil en Nummerdoor hebben ze juist een enorme kans laten liggen om op matchpoint te komen. Richard Schuil had het af moeten maken, die bal. Maar kreeg hem niet fatsoenlijk over het net. Of kreeg hem eigenlijk iets te makkelijk over het net. Waardoor de Tsjechische tegenstanders het, de bal uiteindelijk fatsoenlijk op konden pikken. En heel mooi af konden maken. Nog steeds één punt voorsprong voor Schummerdor en Schuil. Hoor, het is 19-18. Komt dat matchpoint dan nu? Nee, de stand wordt gelijk. 19-19. Richard Schuil krijgt de bal wat ongelukkig. Gelukkig tikt hem wel over het net, maar vervolgens gaat hij uit, gaat ook de service over naar de Tsjechen. En dan mag Kubala gaan serveren, dat kan hij uitstekend, heeft dat al een aantal keren gedaan. Heeft vooral Schel en Nunendoor in verwarring gebracht door de bal in wat dan heet de conflictzone te spelen. Precies tussen de spelers in, dat zie je niet meer zo heel vaak in de beachvolleybal, maar nu dan wel. Daar is het matchpoint voor Schel en Nunendoor, omdat Richard Schel dit keer de bal wel goed over het net krijgt. Het handje van de tegenstander gebruikt en zo is het 19. Het publiek, een redelijke opkomst hier in Scheveningen voor een zaterdagavond. Gaat ervoor staan en roept 1. En dan is het Rijn de nummer door, die gaat zijn veerde. Bal komt goed over het net. Tsjechisch koppel kan een fatsoenlijke aanval opstellen. Maar daar is het blok van Richard Schaal. 21-19, een prachtige killblok. Kubala wilde de bal hard over het net slaan. Schuil zag zijn intentie, ging omhoog. Twee handen prima over het net. En de bal kwam er geweldig tegenaan. In ons zogeheten brievenbus. Schuil en Nummerdoor kwalificeren zich voor de finale van de World Tour in Scheveningen. Het HP toernooi Het is de eerste finale dit seizoen. En het zou voor het eerst zijn sinds 2009 dat de Nederlands koppel dit toernooi weer kan winnen. De tegenstander is nog niet bekend. De andere halve finale later op de avond. Een team uit Brazilië en een team uit Rusland, dat wordt de tegenstanders van Schuil en nummer door op de World Tour in Scheveningen. London Beatman, I've been thinking about you. VVV maakte vorige week indruk door gelijk te spelen tegen Ajax. Maar dat was wel in de koel cool in Venlo. Vanavond zijn ze op bezoek in Twente bij de koploper. Twente dat tot nu toe de volle winst pakte. En dus zal het voor VVV veel moeilijker worden vanavond, Henk Kok. Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Of het uh, Ik denk dat het voor FC Twente gewoon een ABC'tje wordt. Maar je moet de huid van de beer nooit eerder verkopen... dan voor dat die beer geschoten is... En natuurlijk heeft FC Twente kennis genomen van het resultaat van VVV tegen Ajax. Dat was inderdaad in Venlo, vandaag dus in de grootsvesten. Maar de gedachten van FC Twente-spelers zullen ongetwijfeld ook een beetje teruggaan naar het afgelopen seizoen. Toen wist FC Twente maar een nipt van VVV te winnen met 2-1. Ik heb deze wedstrijd toen de tijd gezien en ik kan me nog heel goed herinneren dat de recht al na een paar minuten de bal achter de doelman kopte van de FC Twente naar een hoekskop. En het duurde heel lang voordat het gelijk werd. In de slotfases knalde Boijmans nu uitkomen voor AZ zet nog eens een keer tegen de lat voor VVV bij de stand 1-1. En Ola Jong pas zeven minuten voor tijd. Hij was de invaller. Die kopte de gelijkmaker binnen. Kopte de gelijkmaker binnen. Hij kopt hoogstelden een bal, Ola Jong. FC Twente we in dezelfde opstelling als tegen Heerenveen. Dat betekent dat Berghuis niet speelt, maar dat Ola John gewoon aan de buitenkant begint te voetballen. En vanzelfsprekend heeft de, de trainer van VVV heeft de opstelling van VVV ongemoeid gelaten. Dat betekent dat de recht weer rechterverdediger is. Mei en Joshi daar in het centrum. En Eminike die speelt gewoon aan de linkerkant. Ik wacht even op het fluitskerniaal van scheidsrechter Van Hulten. volgens daar de bal gaat rollen. VVV heeft de aftrap. En dan wordt die bal meteen teruggespeeld naar een van die centrumverdedigers. Naar Mei. in dit de geval de Italiaan. En de Italiaan de... De... Meij die speelt hem terug op doelman Gentenaar. Gentenaar die zo'n fantastische wedstrijd kiepte tegen Ajax. Maar niet naar Ajax terug gaat seizoenen voor Ajax gevoetbald. Ik heb vandaag begrepen dat Sillissen gewoon naar Ajax vertrekt en dus niet Gentenaar. En dat is natuurlijk een welkome versterking, Dat het staat al in het doel bij VVV En VVV is natuurlijk daar buiten gewoon blij mee. De bal, uh, dacht ik, is over de zijlijn. Niet over de zijlijn gaan. VVV met een lange bal richting Uchebo. Uchebo die een belangrijke rol speelde in de laatste play-off wedstrijd van VVV tegen Zwolle. Hij maakte toen als invaller twee doelpunten. Het aanvallen van FC Twente. Gaat over de uh, linkerkant. Wordt afgespeeld naar Brama Brama zal hem ongetwijfeld naar de rechterkant spelen. Dat is niet gebeurd. De bal is bij Wiskeroff En heel FC Twente nu op de helft van VVV. Met uitzondering van van de doelman. Nog even deze voorzet afwachten. Die wordt weggekort uit het hart van de verdediging van VVV. Weer gaat die bal naar de linkerkant. Dan moet er een voorzet komen. Gevaarlijk kan geschoten worden door Olaf John. Misschien wordt geschoten. Maar de bal die wordt gewoon geblokt. voorlopig blijft het hierbij 0 tegen 0. En nu hoort het al van een kok. Sillessen gaat uh, van NEC naar Ajax. Althans, vrijwel alles is rond. Hij moet nog gekeurd worden. Speelt hij eigenlijk vanavond nog, Frank Wieland tegen nee. Heracles? Nee, hij speelt niet. Hij zit op de tribune. Hij kijkt uh, toe. In uh, de goal staat nu dus Babels. De man uh, die hij verving aan het begin van vorig seizoen. Is ook gelijk aanvoerder geworden. Even kijken voordat de NSC gevaarlijk uh, kan worden. Nijland, Hensbal. En Dan kan Herakles weer gaan uitverdedigen. Dan kan ik mijn verhaal verder af gaan maken. Babels kiepte vorig seizoen één wedstrijd. De allereerste uit bij AZ. Het werd 4-0, net als uh, uh, NSC vorige week verloren van AZ met uh, 4-0. We gaan toch weer even naar Henk. Hey. Ja, hij ligt er al in. Hoe lang hebben we gespeeld? Nou, een tweetal minuten. En wie kopt die bal binnen? Ruiz de Wan van de kopbal in de laatste tijd. Het was een voorzet van Ola John. Ola John die stond helemaal vrij. De recht die verzuimde dicht op hem te staan. Die wachtte die gewoon de voorzet af. En de voorzet kwam van Ola John. En te midden tussen een aantal verdedigers van VVV Komt Ruiz de 1-0 binnen. Terug naar Frank. 1-0 voor NEC. De derde minuut van de wedstrijd. Het is Melvin Platje die het duel aangaat met Rienstra. De achterlijn haalt, de bal voorzet en daar is helemaal alleen. Hoe is het mogelijk? Lasse Schöne alleen op een meter voor de goal. De bal gaat over de doelman heen, over pasveer heen. En dus is het een makkie voor Schöne om die bal in te koppen. NEC leidt in eigen stadion binnen drie minuten met 1-0 tegen Heracles. De Brabantse derby tussen RKC en NAC is aan de tweede helft begonnen. Rachner. Volgens mij staat het overal 1-0, in ieder geval ja. bij deze wedstrijd ook. 47 minuten, 35 seconden op de klok. Bijna schilder gevonden bij Nac Breda. Hij komt er niet doorheen, liep op de rand van het strafstopgebied. Nac Breda probeert het initiatief te pakken. Zoals aan het begin van deze tweede helft. Lurling in balbezit in de middencirkel. Opent, maar zijn bal is te hard. En loopt in één keer door as van het veld door tot bij doelman Jeroen Zoet. Van RKC Waalwijk de ploeg die een wissel heeft doorgevoerd. Want Sander Duits was al niet helemaal 100%. Is in de kleedkamer achtergebleven. Vervangen door Awassar. Die op zijn beurt voor deze wedstrijd zijn dus plek weer was kwijtgeraakt aan Yvinder Snow. En zo van ging hij dus van de bank van Feyenoord naar de bank van RKC Waalwijk. Maar Awasar dus inmiddels in de ploeg zoet. Opent aan de rechterkant van het veld bij Bandjar. Dit het lastig had bij Vlaag in de eerste helft met Donnie Gortse. Speelt nu de bal de helft op van Nac Breda. Krijgt hem terug. Van ten voorde. Weer ingespeeld. Even vasthouden van Castellion. Vrije trap voor Nac. Heel snel genomen in de middencirkel Bonavacia. Krijgt een duwtje in de rug. Mag allemaal verder. Dat duwtje is nuttig. Want er is een overname van RKC Waalwijk. En uh, ja, dat is typisch. Auwassar maakt de overtreding. Toch gaat het verder. En vervolgens ligt de wedstrijd dan stil. Omdat Bonavacia moet ingrijpen. Kijk eens Waalwijk krijgt een vrije trap. Het is Braber met de openingen. Die krijgt dan als hij de bal heeft gespeeld naar de rechterkant van het veld. Nog even een tik mee van Bonavazia. Geen gele kaart, helemaal nog geen kaart in deze wedstrijd. Nak heeft de bal aan de linkerkant van het veld. Doorlopen van Awassar. Laat zich zien bij het invallen in deze wedstrijd. Schiet aan tegen Tim Gillissen. ...controlerende middenvelder van NAC Breda, bal het over de zijlijn... ...en dat gebeurt allemaal een meter of tien uit de hoekvlag van Daan. Aaron Meijers de afgelopen weken sterk, vanavond wat minder opvallend. Hij neemt de ingooi voor RKC Waalwijk de ploeg... ...die op een 1-0 voorsprong staat tegen NAC Breda... ...na bijna 4,5 minuten voetballen in Waalwijk. Hadden ze VVV nog niet verteld dat het begonnen was, Henk Kok? Ik, ik heb jouw vraag niet helemaal meegekregen. Hadden ze had. VVV niet verteld dat het al begonnen was? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar FC Twente begon gewoon goed aan de wedstrijd en uh, kijk, uh, die centrale verdedigers van VVV, Meij en Yoshida, die concentreren zich vooral op uh, Janko en op de Jong van Janko en de Jong die speelt naast Tokaso ongeveer. De Jong speelt absoluut niet op 10. Jansen en Brama die uh, controleren het middenveld, maar laat ik even gaan kijken wat er hier beneden gebeurt. Een geweldige mispeer trouwens van Emunike, maar daar kan uh, FC Twente voorlopig niet van profiteren. De aandacht ging dus vooral uit naar uh, Janko en uh, naar de Jong. Maar daar profiteerde Ruiz van. En Ruiz, het is opvallend. Het is een derde kopbal voor zover ik me heel snel herinner. Twee keer tegen Memphis. En vanavond hier ook dus tegen VVV. Uh, tegen en uh, niet, niet de grootste maal. Maar hij kreeg even de ruimte van zijn directe tegenstander. En heeft er goed van geprofiteerd. En de bal was volkomen onbereikbaar voor Gentenaar. De wedstrijd. Uh, de bal die gaat naar uh, Yoshida. En Yoshida die uh, op zijn mooie blauwe skontjes. Die zal die bal uh, naar voren proberen te brengen naar Oshebo. En Oshiebo proberen met, met de borst even uh, door te kaatsen. Maar uh, dat mislukt maar in tweede instantie is een overtreding begaan en dan is de vrije schop voor, voor FC Twente. FC Twente wat probeert, en daar slagen ze natuurlijk ook volledig in, vooral over de zijkanten aan te vallen. Via John aan de linkerkant en uh, Ruiz, die dan op een gegeven moment een keer naar binnen kan. Maar ze houden gewoon de krijtlijnen zowel op links als op rechts. Ja, en dan trek je die verdediging van VVV, trek je open. Nu aan de rechterkant bijvoorbeeld is uh, de Jong opkomen daar. Speelt die bal even terug naar uh, Cornelissen. Alles van FC Twente op de helft van VVV. En deze 1-2-combinatie, die mislukt eenvoudig. De 1-2-combinatie tussen, uh, uh, uh, tussen John en uh, de Jong. En de bal is over de doellijn gegaan met een doelschop van, uh, van Gentenaar. 1-0 voorsprong voor de FC Twente door die kopbal van Ruiz. Dat is natuurlijk een mooi steuntje tegen VVV. De verdediging is opengebroken. Ja, en dan moet VVV, die moet dan wel iets gaan doen. Die moet een beetje proberen aan te vallen. Via de counter, via die snelle jongens als uh, Moussa bijvoorbeeld. Tegenover uh, Tindali en uh, via Ousjebo. Zo'n slungelachtige voetballer. Maar die kan dan soms hele leuke dingen doen in het 16 meter gebied. 1-0 voor FC Twente. Frank Wielaert. 2-0 voor NEC. 7, 7 minuten zijn we onderweg. Dit is de tweede aanval van de wedstrijd. En ze vliegen er dus allebei in. Het is Nick van der Velde die hem maakt uiteindelijk. Een lange aanval waarvan we in eerste instantie allemaal dachten... ...oeps, daar gaat Scheunel ons te boven. En dus gaat die aanval niet door. De bal komt uiteindelijk bij Kolwijk terecht. Na slecht uitverdedigen bij Heracles. Die legt een breed op platje en dan denkt iedereen, waarom schiet hij nou niet? Hij legt een breed op Schöne. Schöne mag ook eigenlijk wel schieten, maar die wacht ook. Legt hem weer breed op Van der Velde en die schiet hem uiteindelijk kruislinks achter Pasveer. En dat betekent dat NEC al heel snel met 2-0 voor staat in eigen stadion tegen Heracles.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 To the other side, for better or worse, I know you better than anyone else. And I'll be by your side. What do you say when it's all over? En ook was dat, for bitter or worse. Bij RKC NAX zijn ze al in de tweede helft, een minuut of tien. Daar is het 1-0, doop door Snow. Twente VVV, een minuut of twaalf in de eerste helft 1-0, Ruiz. En bij NEC Heracles, een minuut of twaalf in de eerste helft... al 2-0, Schöne en van der Velden. En de late wedstrijd straks is Utrecht tegen Roda JC. En u hoorde ook nog dat Schuil en Nummendor zich plaatsten... voor de finale van de World Tour. Dat allemaal in dit eerste uur van NOS Langs de Lijn. We zijn terug naar het NOS Journaal met Marielle Hageman. Tot zo. NOS Langs de Lijn op 1 Dit is Radio 1.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 NTR brengt cultuur elke dag. Ook rechtstreeks vanaf de uitmarkt. Op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl. Vanavond een nieuwe aflevering van Lang TV met Jan Smit. Mooie fragmenten uit het verleden. En wie is de grootste TV-kenner van Nederland? Met Linda de Mol, Mireille Bekooi, Wilfred Gené, Nens Kolen, Anemieke Verdoren en Mark Klein Essink.